Even kijken. Zo. Een glaasje water. Even zien. Die is... Zo. Even kijken. Hij is voor, uh, voor de helft gevuld. En nu zegt... Een optimist zegt nu, dit glas is half vol. Een pessimist zegt, nee, dit glas is half leeg. Een omdenker die zegt, waar is de kraan? Bertolt Gunster, jij bent een omdenker. ja. Waarom zou je zeggen, waar is de kraan? Is als, als het gaat om te beoordelen of er weinig of veel water in de glas zit... is het helemaal niet zo relevant om te, om te meten... in vergelijking tot hoe groot het glas is. Maar ja. om gewoon op zoek te gaan naar een kraan. Toch? Want die kraan is interessanter dan, dan, dan de vraag of het halfvol of halfleeg is. Ja, de kraan staat voor overvloed. En halfvol of halfleeg staat voor, voor beperking. Um, ja. Maar wat doe je met... Er zijn natuurlijk nogal wat mensen die, die vanuit het negatieve kijken... Die, die, dat we even dit herentoilet verlaten. Zo'n inspirerende ik dacht, plek wordt het wat spannend hier. Nou, eh, dat weet ik niet. Ik weet niet de kranen jij nog meer voorbeeld eh, maakt. Ik vind het herentoilet niet de hele inspirerende omgeving, maar nou. dat kan naar mij liggen. Um, maar er zijn nogal wat mensen die, die geneigd zijn om glazen als half leeg te betitelen, toch? Ja. En wat, en, wat... Er zijn ook mensen die heel erg geneigd zijn om te praten over hoe de koek verdeeld moet worden. Ja. Vergelijkbaar. Ik kan ook zeggen, het is veel leuker om te bedenken hoe kan je koek bakken. Ga zitten. Ja, we zijn in het Huis van de Maan aangekomen. We zijn nu verplaatst, hè? We zijn ja, we, zijn, ja naar... we hebben onszelf verplaatst. Voor de luisteraars die dit zich niet kunnen voorstellen. We zijn nu in de studio, begrijp ik allemaal. Ja, met, met het Huis van de Maan, eh, open haartje naast ons... en eh, de rust, rust, rustieke omgeving die je bij Casa Luna hoort. Ja, gezellig. Ja, hartelijk welkom. Ik uh, je bent, je bent omdenker. Dat zijn mensen die eigenlijk gewoon structureel... en fundamenteel anders naar de werkelijkheid kijken... Proberen te kijken, ja. Want het is best lastig. En de kunst is... Uh... Nou, eigenlijk het voorbeeld van de glas is heel aardig... om niet te denken in termen van wat er allemaal zou moeten zijn... of beperkingen, maar van wat er zou kunnen zijn. Leg dat, dat wat er zou moeten zijn is uit? Nou, wat er zou moeten zijn is gebaseerd op het feit... dat wij een soort beeld hebben van hoe de werkelijkheid er zou moeten zijn. En dat is niet zo erg, want als je een lekker band hebt... En dan is je beeld van hoe het zou moeten zijn dat je band geplakt is, zeg maar. Een volle werkende band? Ja, gewoon een band die je doet. Ja. Ja, en dan, dus voor heel veel gevallen in de werkelijkheid is, kan je een probleem gewoon oplossen. En daar is niks mis mee. En, uh, alleen er zijn ook ja, complexere, lastige, structurelere problemen. En dan is het lastig om ze gewoon op te lossen. En uh, ja, dan is het soms mogelijk door ze om te denken. om er juist een nieuwe mogelijkheid van te maken. door te stoppen het probleem op te lossen. De dingen te accepteren zoals ze zijn. En van daaruit te kijken of er een nieuwe mogelijkheden zou kunnen zijn. Zetten wij onszelf vast in ons denken door iets als een probleem te definiëren? Ja, ja. Nou, sowieso is het interessant te bedenken dat iets een probleem is. Omdat wij blijkbaar een bepaald idee hebben van hoe het zou moeten zijn. En daar begint het mee. Want als je dat idee niet hebt hoe het zou moeten zijn, is er ook geen probleem. Bertolt, je zult heel veel voorbeelden moeten geven. Ja, we hebben de tijd. Dus er komen we heel veel voorbeelden tijd. voorbij. Geef ja. een voorbeeld. Um, nou, als het regent, regent het. Dat betekent helemaal niks. Regen betekent niks. Regen is regen. Uh, alleen als je op een camping staat in Drenthe... zoals ik zelf een paar jaar mee mogen maken met uh, kleine kinderen... drie kleine kinderen en het regent dagenlang... dan is het regen echt wel een probleem. Omdat je namelijk een bepaalde verwachting hebt van hoe je vakantie zou moeten zijn. Er is niks mis met die verwachting. Het is echt een probleem. Maar het is gewoon regen. Het betekent verder niks. Dezelfde regen kan voor een boer, die tijden van droogte heeft meegemaakt, juist een mogelijkheid zijn. Dus of een feit een probleem is, dan wel een mogelijkheid. Hangt niet af van de dingen zoals ze zijn, maar van onze verwachting bij de dingen zoals ze zijn. Maar verwachting, verwachting speelt dus een grote rol in, in ons gevoel van, van dingen gaan goed of dingen gaan verkeerd? Ja, als je, uh, gewoon heb geen verwachtingen en er is geen probleem. Zo simpel, is lastig in het leven. Maar zo werkt het. Zo werkt het. En ons perspectief is het van groot belang. Hè? Maar een simpel voorbeeld te geven uit mijn uh, privéleven. En uh, wat ik met mijn partner mocht meemaken. Dan, uh, elke keer als ik dan zo in de, in de auto instapte, dan. dan ik me dat die stoel zo naar voren stond. Ik weet niet of je daar wat bij kunt uh, ik, ja, Mijn vrouw schuift de stoel altijd ver naar voren. Ja, ja. Irritant. En buiten de auto. Ja, je houdt van elkaar. Dus daar, ja, zeg maar je niet wat... meteen, en daar zeg je niet meteen iets van. Nee. Dus op een gegeven moment bracht ik dat. Uh, probeer ik dat soepel te spraken te brengen. Dus hij is lieverd. Je moet dat altijd natuurlijk voorzichtig beginnen. Elke keer als ik zo instap, dan valt me op dat die stoel... dat oh, doe dan ik wel lang niet meer, hoor. Voorzichtig. Nee, dat doe je niet meer. Ja. <laughs> dat zal niet meer al gepasseerd. Ja. Breng dat je, je goed? Niet voorzichtig zijn? Nou, nee, is een helderheid. helderheid. Ja, ja. Ik, uh, ik ook wel goed, maar het lost ervan. Dus, uh, maar goed, ik vroeg haar dus, uh, joh, kan je die stoel... Terugzetten waar die hoort. Waarop zij natuurlijk zei: ja, Waar die hoort, waar die hoort. Waar hoort de stoel te staan? Voor haar hoort die stoel gewoon voor te staan. Dus zij zei: Dat wil ik best wel doen. Zou ik dan ook een verzoek bij jou mogen indienen? als jij uitstap, je hem ook wil terugzetten waar die hoort, namelijk naar voren. En toen is ze te ver? Nou, toen is het daarna maar goed gekomen. We hebben het uitgepraat en we zijn heel diep gegaan. En uh, verder was het in orde. Maar dus, of waar een stoel hoort te staan, bepaalt dus of je het als een probleem ervaart als hij naar voren staat. Of juist als de bedoeling. Maar dat betekent vooral dat jij een verwachting hebt. De verwachting namelijk dat die stoel staat op de plek waar jij hem wil hebben. Ja. Om het simpel te maken, er zijn eigenlijk maar twee soorten problemen. Of er is iets niet waarvan je vindt dat het wel zou moeten zijn... Of er is iets wel waarvan je vindt dat het er niet zou moeten zijn. Oké, okay, we, gaan, we, gaan. Ja, we, we verlaten de woorden en we stappen in de praktijk. Graag. graag. Ik laat je even een klein fragmentje horen van uh, het NOS-journaal, 14 augustus. Uh, en het gaat over ons favoriete onderwerp waar wij maar niet over uitgepraat raken: die eeuwigdurende, uh, eindeloze, uh, steeds verdiepende crisis. In Nederland is in het tweede kwartaal de economie gekrompen met 0,2 procent... terwijl buurland Duitsland juist groeide, met 0,7 procent. In heel Europa groeit de economie gemiddeld met 0,3 procent. Het belangrijkste verschil tussen Nederland en de landen om ons heen... zit hem toch vooral in de consumptie. Als je kijkt naar de cijfers van Frankrijk en Duitsland... dan zie je heel duidelijk dat de consumptie daar een stevige bijdrage aan de groei heeft gegeven. En in Nederland is het eerder andersom en daar remt die consumptie de groei. Door de aanhoudende recessie in Nederland verliezen veel mensen hun baan... In een jaar tijd zijn er bijna 150.000 banen verdwenen. Daarmee tellen we in Nederland 694.000 werklozen. Nou Bertolt Gunster, euh, de, de boksen deed het heel even niet... Maar, maar de essentie uh, was het ongeveer de crisis laatste zin. Crisisproblemen, crisis ik probleem. kan een uh, verhaal voorspellen lijkt Juist, mij. Juist, toenemende ja. werkloosheid. Ja. Dus mensen kunnen huis niet verkopen, uh, gedoe met hypotheek. Uh, ja. En wat is je vraag, dienaangaande? Nou ja, uh, wat, wat zou jij als omdenker daarmee kunnen? Nou, wat je ziet gebeuren is dat de wereld um, enorm in de war is. Dat, dat gaat al jarenlang zo door. En, uh, en ja, het is een crisis. Uh, en tegelijkertijd zie je dat de wereld zich ook aan het herordenen is. Zeg maar. We zijn met z'n allen nieuwe vormen aan het uitvinden. Uh, en ik denk, crisissen horen er gewoon bij. Bij het leven, zoals er ook een herfst is in het seizoen. Zo zijn de perioden in ons stelsel dat we in de war zijn. Het niet weten, de boer wordt opgeschud. In de crisis zijn heel veel bedrijven die het supergoed doen. Die juist nu kansen weten te creëren. Om een klein voorbeeld te geven. De supermarkten doen het fantastisch goed, want mensen gaan minder uit eten. De vakanties in Nederland doen het fantastisch goed... omdat mensen minder naar het buitenland gaan. Zolang het niet permanent regent in Drenthe. Ja, dan heb je... Of ergens anders in Nederland ja. trouwens. He, dus of, uh, ook voor deze situatie geldt, of het, uh, Tuurlijk is het problematisch. Ik zal niet zeggen dat het, dat het nu een makkelijke tijd is. En als je nu geen werk hebt of je kunt je huis niet verkopen, is dat een, pro is dat een probleem. Dat zal ik niet ontkennen. Tegelijkertijd is dit gewoon wat deel is van het leven. Jij hebt uh, heel veel mensen weten te inspireren met jouw boodschap. Uh, dat, dat doe je al heel veel jaren. Je hebt uh, een paar boekjes geschreven hierover. Je hebt uh, veel presentaties en, en bijeenkomsten hierover gehouden. Uh, waar je aardig wat mensen hebt weten te raken met deze boodschap. Ik kan me voorstellen dat, dat als u luistert naar Kazaloenen, dat u niet meteen denkt: uh, Goh, uh, hier kan ik wat mee. Maar ik denk dat, dat na afloop van deze drie kwartier de meeste mensen uh, dat wel degelijk kunnen zeggen. Want uh, Bertel, wat is nou precies de kracht van omdenken? Nou, naar mijn overtuiging, en zoals ik er tegenaan kijk... is de kracht is de acceptatie. Dingen accepteren zoals ze zijn. En wij hebben de neiging als we met problemen worden, wat het ook is, in de breedste zin van het woord... of het kinder, kinderen, ik hoop dat we het over kinderen gaan hebben in dit programma... Um, uh, werk, vervelende bazen of een nare collega... we hebben de neiging er tegen in te gaan. En uh, nou, soms werkt dat verzet kan leiden tot een verandering. Ik zeg niet dat het niet zo is, soms werkt dat prima. Maar in heel veel gevallen maakt het verzet het eigenlijk alleen maar erger. En is het mijn ervaring dat als je de dingen accepteert zoals ze zijn... dat je van daaruit soms een nieuwe mogelijkheid kunt laten ontstaan... of kunt meehelpen laten ontstaan... die beter is dan de situatie die er was terwijl het probleem er was. Ik weet niet of ik het helemaal goed citeer... want soms klapt het verkeerde luikje open... maar zonder wrijving geen glans is volgens mij een uitdrukking... Ja. Um, soms moeten dingen toch ook gewoon schuren om iets moois te krijgen? Ja, er is, er is niks mis met problemen. Er is niks mis met een confrontatie of uh, dat dingen niet lukken. Als dingen niet lukken, had jij blijkbaar een idee over hoe het zou moeten gaan. Nou, dat idee werkt niet. Nou, word wakker, word, wakker, uh, word volwassen. Uh, de realiteit gaat namelijk altijd voor jouw idee over hoe het zou moeten zijn. Dus trek je lering en uh, uh, trek een conclusie. Uh, leer, verander, groei, zet een stap. Wat brengt mij omdenken? Nou, wat, het, wat het mij brengt, laat ik voor mezelf spreken... is dat elke keer als ik geconfronteerd word met iets wat me ergert... dat in plaats van, uh, tuurlijk word je dan boos of geïrriteerd... ik ben ook een mens, dus ik heb ook soort emoties, zullen we dan maar zeggen. Maar het leuke is dat je door voortdurend na te denken... over hoe je een situatie om zou kunnen denken... dat je op het moment dat je met een probleem te maken hebt... leert halt te houden en leert in te zien dat iets blijkbaar niet zo gaat... zoals jij had bedacht. Blijkbaar is er een werkelijkheid die sterker is dan jouw wil. Dus dat is een interessant moment... Een interessant moment. En dat moment kan dus een brug zijn om tot een inzicht te komen... wat je nog niet had. En als je dat inzicht eenmaal hebt... Ja, dan heb je, zit je in een rijkere wereld dan in de wereld die je daarvoor had. Een leerling staat uh, aan de oever van een rivier... en ziet zijn goeroe aan de andere kant zitten en zegt... meester, breng mij uh, aan de overkant. Waarop ja. de goeroe zegt, daar ben je al. Ja. Wat is het inzicht daar, wat, wat, wat je dat brengt? Uh, het inzicht wat je daar brengt is dat het van belang is om na te denken... vanuit welk perspectief wij we tegen een situatie aankijken. Waar we het ook over hadden met die, met die autostoel of met de regen. En dus of iets een probleem is, hangt niet alleen af van de dingen zoals ze zijn... maar ook van jouw perspectief. Ik had uh, vanmiddag een gesprek met iemand van de Leeuwardenkrant... Het ging over een uh, veerboot naar Terschelling. Uh, dat was een heel groot probleem, want er was een oude maatschappij... een nieuwe maatschappij, en ze. een gedoe met een concessie... Ja. En, uh, nou, allemaal gedoe. Dus die man zegt: Wat vindt u van dat uh, probleem? Toen zeg ik: wat, met welk probleem bedoelt u dan? Nou, Het probleem met de Veerboot. Zeg, maar welk probleem met de Veerboot bedoelt u dan? Het is dus met jou een gesprek te voeren als nou, er wordt het probleem valt. Het voldoen in, voldoen, dan, wat, wat probleem valt, dan gaat niet uh, altijd leuk. Dus, maar toen zei uh, toen zei ik dus, dus: voor mij zijn er een heleboel problemen. Je hebt de, uh, de, de, de, de maatschappij die de concessie heeft, die zich bedreigd voelt. En die wil de concurrenten liever niet bij. Je hebt een nieuwe maatschappij, die wil het liefst de concessie wel krijgen. Gedoe. Je hebt de uh, mensen op de schelling die zich zorgen maken over de continuïteit van de Veerdienst. Ik zeg: Voor jou als journalist is Helemaal geen probleem. Sterker nog, dat dit allemaal gedoe is, is voor jou fantastisch. Werkgelegenheid. Ik nee, kan je kranten mee vullen. Nee, dat is gewoon een leuk verhaal. stel dat het probleem nog niet was. Dan had je als journalist geen leuk onderwerp. Dus in dit kleine voorbeeldje van die veerboot in de Schelling... dat is dan nieuws en dan denken we met z'n allen, oh, probleem. Maar wat? er zijn gewoon in zo'n situatie tientallen problemen. En ook dat zie je bij de opvoeding vaak gebeuren. Dan denk je, mijn zoon luistert niet. Probleem. Maar het is natuurlijk een hele oppervlakkige en klungerige analyse. Misschien is het terecht dat hij niet luistert. Waar luistert hij dan precies niet naar? Wat, wat zit er dan achter dat hij niet luistert? Dus er zitten rond zo'n oppervlakkig probleem heel veel vraagstukken. En op het moment dat je de werkelijkheid wil omdenken... is het van groot belang om te bedenken welk, welk probleem is dan het kernprobleem. Waar gaat het in essentie over? Stel, stel dat, dat, dat, dat uh, ik een beleidsmaker ben. Uh, ik, ik, ik heb te maken met die concessies. Op. Laten we het schelling maar even bij de kop pakken. Uh, en ik heb dit, op, dit dossier op mijn bureau liggen en ik, ik moet de knoop doorhakken. Um, ja. En dan komt de omdenker Bertolt Gunsten en die zegt... Uh, meneer Dumas, laat mij eens even meedenken. Ja. Wat zeg je dan verder? Het, um, hier moet ik eerst even rustig over na gaan denken... zoals ik in alle situaties rustig na zou gaan denken. Uh, nou, in dat geval zou ik afwegen... Van hoe, hoe zou de wereld een stukje beter af zijn? Wat zou de constructie zijn... Die voor iedereen het beste. Ik zou naar een win-win situatie gaan uh, zoeken. Um, en ik ken deze situatie niet goed genoeg om hier iets zinvols of uh, realistisch over te kunnen zeggen. Maar mij lijkt me dat de concurrentie mogelijk kan zijn dat het voor alle partijen alleen maar goed is. Uh, zelfs voor de oorspronkelijke veerboot uh, die scherper en wakkerder gehouden wordt. Omdat het misschien ook op een andere manier kan, die zou kunnen werken. Dus dat zou mijn lijn van denken wel zijn. Dat betekent dat je in ieder geval de angel eruit probeert te halen of, of de emotie eruit probeert te halen? Nee, ik vind bij die hele veerboot vind ik überhaupt dat het niet echt een probleem is. Toch? Wat is daar nou, nou erg aan? Er is een concessie, die mensen hebben netjes voor die concessie gestreden, die hebben ze verkregen. Dan komt er een nieuwe partij, die willen dan ook een concessie. Nou, dat mag in Nederland, dat mag je willen. Dan hebben we een juridisch systeem opgetakeld met z'n allen. En dan gaan die mensen allemaal processen aan. Dat is hun goed recht. En de ene partij verdedigt zijn belang, en de andere partij ja, die probeert dan ook zijn belang binnen te halen. Ik zou zeggen, de hele situatie zoals die is, is een perfecte situatie. Dat hele proces heeft gewoon een fantastisch goed verloop. Laat dat maar gewoon gebeuren. Waarom zouden we daar met z'n allen nou weer iets van moeten vinden? Dat komt wel goed, toch? Dat, ja, maar dat, dat betekent dat je soms dingen gewoon op hun beloop moet laten? Ja. ja. Dat ja? Is een, als, je, als dit de, de conclusie van het programma zou zijn... Zou, daar zou, daar zou, zou ik wel heel tevreden mee zijn. Ja, het antwoord is ja. ze nou, is een kwartier een beetje vroeg voor een conclusie. Nee, we gaan maar, hem wel onderbouwen. Of we gaan, gaan hem onderbouwen, ja, ja. Nee, maar, maar dat is een dat is hele... Dingen hebben vaak uh, een, een heel natuurlijk, uh, goed, verstandig verlopen. Zeg maar. En met name in de opvoeding zie je dat, waar kinderen op een gegeven moment eigenwijs worden en vervelend en allemaal conflicten. Maar dat zo'n situatie ontstaat in de puberteit is natuurlijk een hele, ja, een hele natuur natuurlijke gang van het groot worden van kinderen. Zo gaat dat bij kinderen. Dus als dat niet gebeurt, is het veel zorgwekkender dan wanneer zoiets wel gebeurt. Um. Voordat we het over kinderen gaan hebben, want ik, ik heb volgens mij. Het is al zo vaak gevallen en je hebt er ook over geschreven dat ik denk dat als we aan dat touwtje gaan trekken, hebben we een hele leuk, leuke periode nog. laten ja. we er heel even mee wachten. Doen we even. Um, ook met opvoeding natuurlijk inderdaad iets heel herkenbaars is. Um, als, als je aan de slag gaat met, met iets wat als een probleem door anderen gezien wordt, um, wat voor fases uh, kun je erin onderscheiden in het vervolgtraject? Ja, nou eerst. Um... Het van cruciaal belang is het om in te zien dat jij iets als een probleem ervaart. Omdat de feiten, de dingen zoals ze zijn, niet kloppen met wat je verwacht. Dus om dat zeg maar, dat noem je dan te deconstrueren. Dus je haalt feiten en verwachtingen uit elkaar. En dat betekent dat je verwachting wegparkeert. Dat heeft van alles te maken met hoe het zou moeten zijn. En je kijkt naar de dingen zoals ze zijn. De regen. Okay. Bijvoorbeeld, en ik zal, ik zal het verduidelijken aan de hand van een concreet uh, voorbeeld. Anders wordt het allemaal van die vage woorden. Uh, een, uh, dit is een daadwerkelijk gebeurd uh, verhaaltje. Een ICT-bedrijf begin jaren negentig leidde mensen op. Dat uh, deed ze heel goed. En die mensen werden dan door de concur concurrent weggekocht. Irritant. Ze hadden heel veel klanten, heel veel werk. En steeds leiders ze naar nieuwe. Het was in de tijd dat het nog goed ging hè, met de economie. Maar er waren allerlei andere problemen natuurlijk. Ze hadden altijd problemen. En uh, ze leidden mensen op en die werden voortdurend door de concurrent weggekocht. Dat was een groot probleem. Want ze konden hun bestaande klanten niet uh, bedienen. Dat probleem probeerden ze op allerlei manieren op te lossen. Dus door mensen bonussen te geven als ze zouden blijven... door de concurrent de opleiding te laten vergoeden. Allemaal plak, knip- en plakwerk. En dat werkt niet. Dat werkt gewoon niet. Op een gegeven moment hebben ze bedacht... Van, nou, het probleem is dat mensen weggaan. Nou, maak er eens een feit van dat dat zo is. En De dingen accepteren zoals ze zijn, waar we het net over hadden... is de cruciale eerste stap. Je kan, je kan het wel alles maar proberen tegen te houden. Als dat zo gaat, dan gaat dat blijkbaar zo. Dus dat is precies wat ze deze accepteren. Nou, blijkbaar als we mensen hebben opgeleid, dan gaan ze weg. Nou, en dan komt het, je zou kunnen zeggen... je maakt van een ja maar, hè, dit mag niet gebeuren, een ja. Hè, van een probleem, een feit. Dus dat die mensen alsmaar weggaan naar de concurrent... is niet een probleem, wat je op zou moeten lossen, maar een, maar een feit. Alleen, dan ben je nog nergens... Want wat heb je nou aan mensen die voortdurend naar de concurrent gaan? Nou, dan komt het, je zou kunnen zeggen... Eh, paradoxale en creatieve omdenken, ja en moment... De kunst is het vervolgens van dat feit, waar je in eerste instantie last van had... dat mensen voortdurend vertrokken, een nieuwe mogelijkheid te maken. Hoe doe je dat? Ja, dat ga ik je vertellen. Wat oh. zij dus deden in dit geval was te bedenken dat mensen weggaan. Laat dat nou gewoon de bedoeling zijn. Blijkbaar doen we namelijk iets heel erg goed, mensen opleiden. Wat hebben ze gedaan? Ze dachten, weet je wat, we worden een soort opleidingsinstituutje erbij. We gaan gewoon mensen opleiden, die kunnen hier dan nou voor betalen... en dan komt een concurrent, en die neemt ze aan over. Maar de grap was dat ze dat zo goed deden... Dat ze daarmee veel meer geld verdienen dan al die ICT-activiteiten bij elkaar. En ze zijn gewoon opleider geworden. Klaar. Geweldig. En, ja. en, maar het leukste is dus, als, als je dan in die nieuwe werkelijkheid bent, met terugwerkende kracht dan een vraag te stellen. En dan de vraag te stellen: waar is dan het probleem gebleven? En de grap is dat het enige juiste antwoord namelijk luidt: er is nooit een probleem geweest. Terwijl, als, als, als dat bedrijf in jouw voorbeeld was blijven steken in die initiële boosheid, um, dan waren ze misschien wel processen gaan voeren, waren ze misschien wel op de fles gegaan. Precies, en dat, um, dat noem ik vast. Waar ze gestruikeld over ja. hun eigen, eigen voeten. Precies, en dat noem, ik, dat noem ik dan vastdenken. En vastdenken is het tegenhanger van omdenken. Bij omdenken maak je van een probleem een mogelijkheid. En bij vastdenken heb ik ook fascinerende verhalen over: maak je van een probleem een catastrofe, een ramp. En dat kunnen wij mensen eigenlijk heel erg goed van een ramp uh, maken. Ik, ik, heb, ik heb wel eens het idee, maar misschien ligt het aan mij... dat wij in Nederland op dit moment bijna alleen maar vastdenken. Ja, dat ik, gelukkig vanuit, hoor je heel ja. veel geluiden van, van, van kleine initiatieven... van mensen die wel in staat zijn om uh, met de Facebook te kijken. Maar als je naar, naar, naar, naar de grote lijnen kijkt van wat je op dit moment in de media hoort... is het veel vastdenken of ja. ligt dat aan mij? Nee, ik ben het met je eens. Ik zie ook heel veel uh, lichtpuntjes... Uh, nou, veel mensen willen vasthouden aan hoe het was en hoe het zou moeten zijn. Terwijl, je, als je het hebt over de crisis... we voelen met z'n allen natuurlijk op onze klompen aan... dat we naar een nieuw soort wereld toe moeten. Eh, grondstoffen raken op, alles is, in, is aan zijn einde. Dus we zijn een nieuw soort ordening aan het uitvinden met elkaar. Alles is, is een transitie op dit moment. Ja, en, en, en, en, en, en zoals een rups naar een vlinder gaat... We, we moeten echt iets grootschalig heruitvinden. We moeten onszelf heruitvinden. En alles wat te maken heeft dat we willen vasthouden aan... Het vertrouwde, het bekende, de oude succesformules... maakt, het probleem, maakt dat het probleem langer, langer blijft haperen. Het schiet gewoon niet op. Ja, je bent geen historicus, dus ik ga jou nu iets vragen. Van, nou, schat me niet, hè. Oké, okay, waarvan <laughs> ik niet weet of je... Ik, ik, een tijdje geleden las ik over de, de, de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw loopt in Nederland ten einde. Er uh, is dus grote schrik en paniek. We raakten onze, onze, onze uh, uh, uh, handelsmarkten kwijt. Uh, en vervolgens bleek eigenlijk dat de Nederlandse economie... een zachte landing maakte. Veel zachter dan iedereen ooit gedacht had. Waarom? Omdat we zo creatief waren en nieuwe dingen verzonnen. Mm -hmm. um, maar hoe krijg je nou... In, in, in, in dit tijdsgevricht waarbij alles in beton gegoten lijkt... waarbij de protocollen zijn en afspraken en managers... en iedereen houdt iedereen klein. Hoe krijg je nou voor elkaar dat wij als land omdenken? Dat wij... maar het, gaat, het gaat gewoon gebeuren. Over, over, ook daarin maak ik me niet zo'n zorgen. Je voelt gewoon aankomen dat we met z'n allen... ook die nieuwe manier van denken aan het uitvinden zijn. En Ik ben ook heel erg optimistisch wat dat betreft. De jeugdwerkloosheid is echt waanzinnig hoog. Een decennia lang niet zo hoog geweest. Ik, ik ben in de, jeugd, in de jaren tachtig, was ik jonger. Ja. En iedereen had het erover. Wij waren dan de verloren generatie. Ja. Ik, ik behoorde tot de... Ik, ik hoop, ook, de, ja. Jij ook, hè? Ja. We Moet gingen kijken, studeren, waarover, maar deed je eigenlijk voor de lol? Want het was toch geen werk. De, de, dat zou nooit meer goedkomen. En, nee. en eigenlijk, we waren net te laat. De babyboomers hadden... Alles ingepikt vlak voor ons, zeg maar. Voel je iedereen de ook? nog? Ja, woede. <laughs> <laughs> nee, maar toen iedereen had het over hoe erg dat was, hè, midden jaren tachtig. De grap is, als je kijkt naar wat jongeren nu moeten ver, ver, ja, verwerken... zou je kunnen zeggen. Op de een of andere manier kunnen die dat met een soort speelsheid... Niemand, Mensen die 0,5% in pensioen erop achteruit gaan, die zeuren. Maar jongeren gaan niet massaal zeuren. Die accepteren de dingen zoals ze zijn. En ik ben daar heel erg optimistisch over. Maar, maar optimistisch omdat jongeren uh, daar, daar fundamenteel anders naar kijken... En, en, en dingen minder snel als probleem zien? Ja, ik denk, dat, ik denk dat jongeren van tegenwoordig meer dan wij in staat zijn... de dingen te accepteren zoals ze zijn... en te kijken wat je van daaruit kunt. Oh, ze zijn flexibeler, creatiever. Ja. Goed, we gaan zo. Uh, ik kan het wetenschappelijk niet onderbouwen... maar dat zijn mijn uh, observaties, hoe ik, het, uh, hoe ik het zie en waarnem. Waar komen jouw denkbeelden vandaan? Nou, oorspronkelijk ben ik... Uh... Want het woord omdenken, dat komt van jou, of toch? Ja, dat heb ik bedacht. Dat, je ja, je bent ja, de bedenker ja, van het omdenken. Ja. En niet ja. omdenken in het Duits, maar het omdenken in het Nederlands. Ja, de Duitsers kennen het als omdenken. Alleen die gebruiken het wat ruimer in de zin van... op, op een creatieve manier in de wereld staan. En de voormalige Ossies moesten toen de muur gevallen was... moesten ze omdenken. Die moesten anders in de wereld staan. Uh, ja, dat is staan. goed gelukt. Dat is goed gelukt. En uh, ik gebruik het woord omdenken in nauwere zin... Uh, hoe je van een probleem een mogelijkheid uh, maakt. Maar om jouw vraag te beantwoorden... mijn oorsprong is uh, theater maken. Dat is mijn oorspronkelijke beroep. Ik ben regisseur uh, van beroep. En het leuke van het theater is... Daar, daar moet je wel omdenken. Je moet wel de dingen accepteren zoals ze zijn. Uh, want stel je voor uh, op toneel komt iemand op bij een improvisatie... en zegt, uh, grom, grom, ik ben een beer. Dan is het natuurlijk niet zo functioneel als zijn medespeler zegt... ja, maar je bent helemaal geen beer. Of uh, moet je nou bang worden? Dat ja. Je leert op het toneel het probleem te accepteren. Dus uh, als iemand op het toneel zegt: ik ben een tandarts, dan heeft de ander ogenblikken kiespijn. Dat is leuk. Dus het leuke van theater is dat je leert van een probleem te houden. Sterker nog het probleem groter te maken dan het is, en mee te spelen. En door het theatervak leer je ook dat je dan juist hele nieuwe dingen kunt gaan creëren. Omdat het probleem brengt je naar nieuwe werelden toe. Zeg maar. Wanneer was het moment dat jij de theaterwereld verbond met de echte wereld? Het was in 1996. Het was niet op een bepaalde dag. Maar uh, uh, Ik ben sterk beïnvloed door het boek uh, De Weg van de Minste Weerstand van uh, Robert Frits. En hij is uh, componist, muzikus, uh, filosoof, schrijver. En uh, hij heeft een boek geschreven over creativiteit, over hoe het creatieve proces uh, werkt. En wat hij mij gebracht heeft, is dat je eigenlijk wat je in de kunst kunt doen, dingen kunt creëren, dat je dat in het gewone leven ook kunt uh, doen. En, en toen, dacht je toen meteen van ik ga nu uh, daarmee aan de slag? Toen ben ik dat gaan doen, ja. En eigenlijk, wat ik net vertelde, ik, het valt mij op dat heel veel acteurs, uh, uh, theatermakers, regisseurs. mensen uit de kunstenwereld in zijn algemeenheid. vaak hele creatieve geest hebben. Um, alleen er is nog heel wat anders om dat ook op je persoonlijk leven toe te passen. Maar de, als je die, die manier van denken die je het kunstvak zeg maar, ontwikkeld hebt. Als je het toepast, dan kan je ook je eigen leven... Zeg maar, als een kunstwerk uh, beschouwen. En het, uh, ja, de dingen accepteren zoals ze zijn en er wat van maken. Bertolt Gunster, omdenker, is de gast bij Castle Loenen. Je hebt muziek meegenomen uh, uit uh, de periode dat jij klein was. Uh, ja. En ik vrees, ik ook... <laughs> Van welk jaar ben jij? Ik, uh, ik ben mag. bouwjaar 62, wel. Ja, eind ja. 62, bijna, bijna 63. Maar... Ja, ik ben van 59, dat dus zit oh, vlak bij elkaar. oude man. Hoe ouder worden, hoe dichter <laughs> het bij elkaar komt. Hoe ouder, hoe gekker. Ja. Goed, we gaan luisteren naar Les Humphrey Singers. Ja, ja, ja. Mexico. Ik zeg, gooi me maar in. Oh, ja. gooi me maar in. Let's Les free singers op verzoek van Bertolt Gunster. Um, ja, jeugd-sentiment je of, of nog, nog iets meer dan dat? Ja, dit, dit is muziek uit de tijd dat er nog een hele leven voor je ligt, hè? Dus, draai ik, ik, dit, dit ken ik vooral van de, de brugklaskamp, toen ik dertien was en naar de middelbare school ging. Allemaal heel uh, spannend, en uh, meisjes en dansen en... Uh, ja, er lag nog een hele wereld open. De, en de, het is natuurlijk een hele optimistische, ne, optimistische muziek, heel blij nummer. Maar het was heel blij, eh, blij kamp. Dus, <laughs> blij dat, kamp, heel blij optimistische kamp. muziek voor een blij en optimistisch ja, mens. Een kamp kan blij zijn ook. Uh, ja. Radio 1, Casa Luna. Frank de Mosch. De spoorbomen gaan vlak voor mijn neus dicht. Dochter van vier, jippie, net op tijd, nu staan we vooraan. Meisje van Negen, dat vind ik zo knap. Dat ik de buik uitkwam en dat je toen al wist dat ik Josefine heette. Het citaat uit jouw boekje Omdenken door Kinderen. Omdenken is stom. Ja. Kinderen zijn meesters in omdenken. Ja. ja het, is, uh, het leuke is, we hebben natuurlijk zelf een soort, uh, je zou kunnen zeggen... Uh, veldwerk gedaan door uh, allerlei verhalen te verzamelen. Uh, maar het leuke is dat er ook allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan is... naar creativiteit, zowel bij kinderen als bij uh, volwassenen... En uh, dat onderzoek bevestigt de aannamen dat kinderen zo op hun vijfde jaar een piek beleven als het gaat om creativiteit. Vijfde. Vijf jaar vroeg. Vijf jaar, ja, dan, zijn, dan zijn wij mensen op onze top van creativiteit. En daarna wordt het alleen maar minder? Ja, en dat gaat rap hard achteruit. Uh, uh, op je tien. Uh, uh. Nou, er is een onderzoek gedaan door NASA. Uh, en ze zochten begin jaren zestig zochten ze innovatieve ingenieurs. Dus hadden ze een aantal testen voor ontworpen. om te kijken hoe innovatief zijn uh, de mensen die bij ons komen solliciteren. Hadden ze een bandbreedte gemaakt van 0 tot 100. En de hoogste 2% die noemden ze genius. genius. Die mensen waren uiterst creatief. 2%. Vervolgens heeft iemand bedacht van hoe zou. eigenlijk hoe zou het zijn als je nou bij kinderen precies dezelfde testen afneemt? moet je natuurlijk de, de woorden iets anders kiezen. Want kinderen van vijf uh, die beschikken niet over hetzelfde uh, vocabulaire als volwassenen. En wat bleek dat kinderen van vijf jaar blijkt 98% blijkt in die categorie te vallen? Echt een krankzinnig hoog aantal. 98%. Dat neemt heel rap af op onze uh, vijfde en uh, tiende en vijftiende. Dat is een heel scherpe uh, dalende curve, zeg maar. En dat is... Fascinerend. En degene die het onderzoek gedaan heeft, George Land heet hij, hij, hij, hij merkt ook terecht op. Als, het, als hetzelfde met intelligentie het geval zou zijn, dat intelligentie instort, zeg maar, dan zou de wereld te klein zijn, want dat zou we verschrikkelijk vinden. Maar creativiteit is ja iets vaags of iets... Een soort bijvangst van intelligentie. Ja, Een zoiets, bijvangst nou. van sociaal handig gedrag. Maar creativiteit wordt natuurlijk meer en meer belangrijk in deze maatschappij, dus... Uh... Ja, zorgwekkend, zorgwekkend uh, gegeven. Maar, maar het, is, het is een bijzonder mooi verhaal, want uh, in feite is het natuurlijk ook zo... Dat, dat kinderen worden in de opvoeding afgericht, worden op de lagere school... de basisschool ja. afgericht, ja. middelbare school. Ja. Dan, uh, dan, dan gaan ze uh, ofwel naar het ROC ofwel hbo-universiteit uh, doen. Allemaal trajecten waarin ze braaf moeten doen wat er gezegd wordt. Dan ja. komen ze daar vanaf op ja. hun 2, 3, 4, 25e of iets eerder. En dan zeggen ze, god, wat ben je weinig creatief. Ja, en, en, en, en dan wordt opeens wordt de vraag gesteld, wat wil jij nu? Ja, wat wil jij nu? Ze hadden al die jaren moesten ze raden dat het antwoord weer in het hoofd van de meester zat. Onderwijs is eigenlijk raden welk antwoord de meester in zijn hoofd heeft, of de juf. Hè. Dat is eigenlijk onderwijs. Ja. Ja, nou ik, even voor de duidelijkheid: er zijn heel veel hele goede, lieve mensen in het onderwijs. Er zijn heel veel mensen in het onderwijs die het fantastisch goed bedoelen en goed doen. En ik heb hey, zelf uh, ik, wat heb wat ik, warm, het is een mooie, dit is al inleiding voor, voor een heftige opmerking. Merk je al? Nee, het onderwijs. Als het gaat om het onderwijs, ik dacht, het, je gaat er uh, niet uh, allemaal lopen verzachten nu. Nee, oh. nee. Het, het, als het gaat om het onderwijssysteem, als er iets is wat met vastdenken te maken heeft, dan is het het idee dat kinderen op bepaalde leeftijden aan bepaalde kwalificaties zouden moeten voldoen. Zo zo Frontaal lesgeven is gewoon, is gewoon vastdenken? Nee, dat, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Er kunnen mensen ongelooflijk uh, geïnspireerd vertellen. En als er honderd mensen luisteren, is prima. Als je dat frontale lesgeven doet, laat er maar meer mensen komen luisteren. Nee, het probleem wat vastdenken is... is dat kinderen op bepaalde leeftijden aan een soort norm moeten voldoen... die voor iedereen gelijk uh, ligt. En daardoor krijg je van die krankzinnige situaties... dat kinderen die ongelooflijk goed zijn in, in taal... omdat ze hun beta-vakken niet kunnen doen... dus op een veel te laag schooltype komen. En omgekeerd precies hetzelfde. En er zijn kinderen die gewoon op vrij jonge leeftijd al vrij goed weten waar hun talenten liggen. En voor die kinderen is gewoon niet echt plek. Want zij zullen gewoon netjes braaf een aantal dingen moeten leren tot ze 14, 16, 18 zijn. Nou, dat, het is ongelooflijk ingewikkeld hoe dat systeem moet veranderen. De, ik, ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Ik weet wel dat het systeem zoals het nu is... Ja, is, is echt wel op zijn einde gekomen. Maar kind, kinderen die een P niet van een B of een D kunnen onderscheiden... Mm -hmm. die krijgen een stempel, uh, dan, dan zeggen we dat ze een dyslecte. Ja. Um, soms krijgen ze een beetje extra hulp, maar als ze wat ouder zijn... dan mogen ze het lekker allemaal fijn zelf uitzoeken. Even af nou, vanuit jou, jouw manier van, van kijken als ja. ondenker. Um, wat, wat kan je met zo'n kind? Nou, Zij, kijk, niet naar wat wat het niet kan. kijk niet naar wat het niet kan. Want dan kan je inderdaad een B en een D niet zo goed van elkaar onderscheiden. Maar kijk naar nou wat het wel kan. Ja, dat is toch zijn simpel. Dus kijk niet naar de gebreken, maar kijk naar de talenten. En wat wel leuk is als je het over dyslexie hebt. Bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat ondernemers die miljonair geworden zijn. Vier keer zoveel dyslectici voorkomen dat nou, je op grond van de statistiek zou mogen verwachten. Henny van der Most, eh, ondernemer, is dyslecticus. Jan de Boevrieding is dyslecticus. Wat een woende, ja. woende wassenweld, wassen, Ik, Kalkar, ik ja. ken die meneer, die meneer is dyslecticus, zeg maar. En als hij iets moet doen, dan heeft hij gewoon iemand voor die doet dat dan. Die regelt dat dan voor hem, zegt hij. dan huurt hij gewoon een advocaat in... of een, een accountant of een boekhouder. Dat gaat hij niet doen, hij gaat dat niet optypen. Dat, hij laat iemand anders dat optypen. Ja, maar wat, wat is dan de kracht van, van, van mensen die eigenlijk vanuit het, het, het, het, het traditionele onderwijssysteem worden uh, gezien als, als uitvallers of potentiële uitvallers? Dat is, dat is heel simpel. De kunst is gewoon alles wat we als een gebrek definiëren, als een feit te zien. En vanuit feit dan vervolgens te kijken wat daar dan de mogelijkheid van is. Okay. Dus heel simpel. Kinderen hebben allemaal AD, heel veel kinderen hebben ADHD. Ik zeg niet dat het geen probleem is. Ik, zeg, ik onderschat het niet. Ik snap de complexiteit ervan. Maar ADHD gaat ook gepaard met dat je hyperactief bent. Dat je heel veel energie hebt. Dat je je aandacht heel erg verspreid over de wereld laat vloeien. Zou je kunnen zeggen. Nou, een cabaret, sommige cabaretiers zouden helemaal niet grappig zijn als ze niet een ADHD-karakter zouden hebben. Dus in hoeverre is dat dan een probleem? Nou ja, het gegeven feit dat er bijna alleen maar vrouwen in het basisonderwijs uh, lesgeven. Uh, zie je ook steeds vaker dat, dat jongens met name uh, uh, een, een probleemstempel krijgen. Ja, uh, en dat probleem heeft dan meer te maken met, dat, met, dat, met, dat, met zo'n intensieve menshouderij. Dat is zo'n klasje met al die stoeltjes, dat is gedoe. En dat is ingewikkeld, dat begrijp ik wel. Een vriend van mij, die is cabaretier, hij heeft heel druk, leuk, uh, geinig zoontje. Voortdurend gedoe op school. Problemen met de juf. En hij uh, lette niet op. En hij keek uit het raam. En hij stuitte door het lokaal heen. Op een dag komt hij thuis, had hij een, had hij een stempeltje van de juf gekregen. Dus mijn zoon zijn hart smolte. Hij dacht voor het eerst dat mijn zoon een compliment krijgt van de juf. Dus hij was helemaal blij. Hij zei, waarom heb je een stempeltje gekregen? Waarop zijn zoon tot zijn verbluffing, ant, verbazing, ver, uh, antwoordde. Uh, de juf had gezegd dat ik vandaag zo rustig had gezeten. Zo stil was geweest. Nou, dat is toch beschamend. Ik Wat? vind dat beschamend. Wat had de juf dan moeten doen? Juf, laat die jongen naar buiten gaan. Laat hem koffie rondbrengen. Laat hem borden schoonmaken. Laat hem iets doen met zijn energie. Ja. Ja, laat hem een boom ja. klimmen. Ja. Of ja. een boom omzagen. Of planten. Iets. Het plein vegen. Een ander boekje wat je uh, schreef uh, heet... De Lastige kinderen heb jij even geluk? Dat mag ja. je meteen uitleggen. Die nou, die het titel. leuke van de dingen die wij als lastig definiëren... is uh, uh, dat dat juist ook gepaard kan gaan... met een, met een talent of een eigenheid uh, van een kind... En uh, Als er één mooie paradox is in de opvoeding... dan is het wel dat we eigenlijk allemaal willen... dat onze kinderen zelfstandig zijn, dat ze kritisch zijn... dat ze goed kunnen nadenken, dat ze eigen beslissingen nemen. Maar we willen ook dat ze naar ons luisteren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Dus kinderen horen een beetje lastig te zijn. Dat is helemaal nou, inherent aan het opvoeden. Dat zo, zo gaat het nou eenmaal. Een, een gehoorzaam kind is, is saai en suf en vervelend eigenlijk? Dat hoeft niet voor elk gehoorzaam kind te zijn... Maar voor die gevallen waarin gehoorzame kinderen keurig gedrilde kinderen zijn... daar, daar heb ik meer mee te doen met, dan met lastige kinderen. Waarom? Zeg maar. Omdat uh, de kans heel groot is dat die kinderen vervreemd zijn van hun eigenheid. En op zo'n jonge leeftijd al zo goed geleerd hebben... voortdurend rekening te houden met anderen, wat in zichzelf niet slecht is... Maar dat als ze dat in zo zo'n sterke mate doen... dat ze eigenlijk vervreemd raken van zichzelf... en vergeten wie ze zelf zijn en wat ze zelf zouden willen. Hebben dit type kinderen, waar we het nu over hebben... het later in hun leven ook lastiger uh, gegeven het feit dat er steeds meer uh, gevraagd wordt naar eigenheid... in werk, uh, onderscheidend vermogen uh, en creativiteit? Ja absoluut. En, uh, uh, uh, maar zelfs voor, voor de gewone levens, waarin dat niet zo veel gevraagd wordt, uh, zeg maar. En, uh, een prachtig mooi voorbeeld om aan te duiden dat dat problematisch is als je kinderen africht. Was een, uh, zijn man die beklaagt zich erover. Hij zei, mijn zoon was een lieve jongen, deed altijd wat ik zei, was heel erg gehoorzaam. En, uh, en als hij gaan studeren, dit, dit is gebeurd, dit verhaal. En uh, uh, aan het dranken, eerste jaar niet gehaald en ontspoort. Hoe kan het nou? Ik snap er helemaal niks van. Hij is opeens een andere, totaal andere jongen geworden. Op een vriend van iemand tegen hem zei: Jouw zoon is helemaal niet de andere jongen geworden. Jouw zoon is nog precies wie hij was. Alleen toen hij thuis was, luisterde hij naar jou. En nu luistert hij naar zijn vrienden. Van de regen in de drup. Nou, je hebt hem heel goed geleerd te luisteren naar autoriteiten. En dat is precies wat hij doet. En zolang die autoriteiten, zolang jij dat aan bent, is er niks aan de hand. Maar misschien worden die autoriteiten omheen met andere mensen. En ja, dan beland je van de, regen in de drup, Ja, Ja. Ja. V dochter van, van, van vrienden van ons die uh, een prachtige lage schooltijd had. Uh, prachtige citerscoren, prachtige middelbare schooltijd, fluitende zes jaar tijd uh, met mooie cijfers afgerond, ging studeren en is nu al drie jaar lang volstrekt euh, nou ja, de weg kwijt... maar geen idee wat ze ja. met haar leven wil. Ja, ja. ja. ja maar hoe, ja. Denk je, hoe denk je dat? Niks hoe, aan het doen. De, niks, niks nee. aan doen. Niks, gewoon laat haar de weg kwijt zijn. Maar je, kun, zijn. je kunt toch dus niet bij alles wat, wat de rest van deze wereld definieert... als een probleem als een, uh, uh, als een, uh, uh, uh, uh, een monnik langs de zijkant gaan zitten kijken... hoe de brand uh, verder... Uh, om en kijk, als zij in, in paniek is, of ze heeft hulp nodig... of het wordt psychiatrisch uh, complex, dan, dan ben je er. Sterker nog, goed voor kinderen zorgen uh, is iets van cruciaal, het is van cruciaal belang. Um, en dus ik ben helemaal niet voor verwaarlozing... of de dingen maar een beetje op hun beloop laat. Helemaal niet, integendeel. Ik ben juist heel erg voor dat je er voor je kinderen bent. Even zo'n voorbeeld. Ja. Um, we hebben, je hebt straks gezegd, er zijn twee verschillende fases uh, uh, te onderscheiden in het proces. Wat voor vragen ga jij stellen... Aan, aan iemand uh, die je mee wil nemen in jouw omdenkenproces. En dan in dit specifieke geval, of in nou ja, zijn algemeenheid? De algemeenheid. De, nou, de eerste vraag is: uh, wat, is het probleem? Wat, wat, wat is het probleem? En dan zal iemand een verhaal vertellen, en vaak is het dan nodig om. Je af te vragen wat is het precies het probleem uh, Maar als het gaat om kinderen onderscheid ik eigenlijk vier, vier stappen. En uh, de eerste vraag: wat is het probleem? Dan merken dat heel veel problemen als struikelen. geweldig was: ik gaf een lezing in Groningen. En die mevrouw zei: ja, wat ik nou zo erg vind. Ik heb voorlichting gehad op school. Mijn zoon is 14. En dan vertelde ze dat 80% van de kinderen volgend jaar of het jaar erop, die gaan marihuana gebruiken. 80%. procent, dat is toch verschrikkelijk, zei ze tegen mij. Bob <laughs> ik haar vroeg, en, en, maar gebruik jouw zoon dan nu, op dit moment? Of zie jij reden dat hij binnen afzienbare tijd zou gaan gebruiken? Ik zeg, nee, nee. Ik zeg, maar wat is dan een probleem? Ik zeg, er is maar één probleem, dat jij in paniek bent, je bent bang voor iets... maar dat probleem heeft niets met jouw zoon te maken. Dat is een interpersoonlijk, psychologisch uh, probleem, je bent bang. Uh, nou, prima, dat kan, dat is niet erg... Maar dat heeft niets met jouw zoon te maken. Dus de eerste vraag, wat is het probleem? Ja, in 9 van de 10 gevallen uh, houdt het eigenlijk op. Hoef je verder niet meer om te denken, want dan is het probleem verdampt. Is het weg, uh, zeg maar. Nou, de tweede vraag vind ik zelf eigenlijk de leukste. En die vraag is, is het een erg probleem? Is het een erg probleem? En uh, een meisje wat tijdens haar studie in de war is... wat niet zo goed weet wat ze wil met haar leven... nou, dat kan een hele problematische situatie worden. Het kan zijn dat ze 1, 2 jaar het gewoon niet zo weet. Is dat erg? Liever dat mensen gewoon een tijdje niet weten, nadenken, voelen, rondkijken... wat past wel of niet bij mij, dan dat ze een of ander beroep doen... en er tien jaar later achterkomen dat ze het helemaal niet willen. Hey, Herman Koch uh, van Jiske Vet, een schrijver, die zei... ik ben blij dat mijn ouders me hebben verwaarloos op een bepaalde manier. Hij heeft nooit geweten wat hij wilde. En ergens rond zijn dertigste heeft hij pas bedacht... iets met Jiske Vett te gaan doen. Al die dingen waren nooit gebeurd. Hij was ook nooit schrijver geworden... als hij gewoon op een jonge leeftijd een carrière had gevonden... en een beroep had gekozen. Dus zijn jarenlang een decennium dwalen, zeg maar... Ja, is zijn brug geweest naar het leven wat hij nu heeft. De derde vraag. De derde vraag is, uh, ben jij hier zelf het probleem? Ja, dat is ook een hele leuke vraag. Zijn wij niet het probleem? Ja, dus als je een kind iets verbiedt... Wat is het effect van iets verbieden? Dat het, het juist wil. Dus als je boos bent over het feit dat het kind iets heel erg wil, wat jij verboden hebt, is het interessant om uit te zoeken dat het, het juist wil, omdat jij het verboden hebt. En de vierde vraag? De vierde vraag is: is het, is het probleem niet de bedoeling? En dan kantelt natuurlijk de hele situatie. Want dan zou het wel eens de bedoeling kunnen zijn dat deze, dit meisje twee, drie jaar gewoon in de war is met terugwerkende kracht. Wat zwaardig is, uh, ja. en, en ik zou de neiging om dat als een probleem te definiëren... is nou, dat, dat we nog maar een minuut hebben voordat het, uh, ons hoogtepunt... het hoorspel uh, uitgezonden gaat worden. En dat gaat door, want dat moet zijn. Natuurlijk. Dat moet zijn, ja. Ja. Dat, ja, precies, sommige dingen moeten zijn. Het, het mooie is daarentegen uh, dat jij het tweede uur ook bent... Ja. en dat jij het, uh, jouw uh, manier van denken ter beschikking stelt... aan de luisteraars van Radio 1. Dus als u denkt, ik zit met iets, ik vind het wel eens buitengewoon leuk om Bertels Gunsten erover te horen. 0800 1121 is het telefoonnummer. U kunt nu al bellen. Het is een gratis nummer. Het kost u niks. Geen probleem dus. 0800-1121. Straks dan zijn we er weer in het tweede uur. En dan uh, gaan we praten over uh, de zaken die u aandraagt. En uh, de verder... Uh, nou ja, misschien kunnen we nog een tandje dieper in de materie gaan... Uh, met alles wat jij bedacht en gedaan hebt. Dat is zometeen. Kunt ook mede. Kazaluna. At ncv.nl. Twitteren. Hashtag Dumosh. Of uh, hashtag Kazaluna. Of bellen dus. 0800-1121. Graag tot zometeen. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat of jij? Een CRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 4, aflevering 24, 1976.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 Ze verwacht juist van hen de grootst mogelijke objectiviteit. Maar dat is uiteraard een veel geraffineerdere vorm van aarde gevonden willen worden. Zodat er over deze zaken nog wel wat te zeggen zou zijn. Ben jij nieuw? Ja. Hoe heet je dan? Tieneke Barkhuis. Ik ben Rick Bracht. Waar werk je?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 Maar als Rijs ziek is, dan pik je de anderen hem gewoon dood. En wat deed je daar dan tegen? Allemaal slangen geven. Duiven kun je ook eten? Duivenbos. Als jongen heb ik ze nog wel geschoten. Hé, hey, meneer Wigbold, hou alsjeblieft op. Dan zitten we nou helemaal niet op te wachten op zulke praatjes. Met mevrouw Koning. Dag. Hoe gaat het met de duiven? Wel goed, geloof ik.